Van 8 uur. Remos Ray met het. NOS. Mensen met hoge bloeddruk krijgen niet altijd de juiste behandeling. Dat komt doordat hoge bloeddruk veel complexer is dan gedacht. Internationale onderzoekers hebben 31 nieuwe erfelijke varianten ontdekt die hoge bloeddruk veroorzaken. En die moeten allemaal op een specifieke manier worden behandeld. Ze onderzochten bijna 350.000 gezonde en zieke mensen. Nu pakken artsen hoge bloeddruk vaak op dezelfde manier aan: mensen krijgen een bepaald medicijn en tips om gezonder te leven. Maar er is meer maatwerk nodig, blijkt uit het internationale onderzoek. Dat is gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift Nature Genetics. De oppositie in de Tweede Kamer zal de algemene beschouwingen vandaag en morgen gebruiken om te bestrijden dat het goed gaat met Nederland. De partijen zeiden gisteren al dat ze het niet eens zijn met de boodschap in de troonrede en de miljoenen nota dat het land er beter voor staat. Zo had GroenLinks graag meer aandacht gewild voor de inkomensongelijkheid en mist D66 aandacht voor de tegenstellingen in de samenleving. PVV-leider Wilders sprak van een troonrede uit de Efteling vol sprookjes. De algemene beschouwingen beginnen om half elf vanochtend. GroenLinks wil 330 miljoen euro extra investeren in armoede onder kinderen om radicalisering tegen te gaan. Volgens partijleider Klaver moet alles op alles worden gezet om te voorkomen dat jongeren geïsoleerd raken en radicaliseren. Daarom wil hij dat er meer aandacht komt voor jeugd en buurtwerk. De Amerikanen houden de Russen verantwoordelijk voor de aanval op het hulpconvooi in de buurt van de Syrische stad Aleppo. De Russen zouden zorgen dat er tijdens het staakt het vuren geen luchtaanvallen zouden zijn in gebieden waar hulpverleners waren. Omdat dat toch is gebeurd is Rusland volgens de VS verantwoordelijk voor het bombardement waarbij vrachtwagens van hulporganisatie de Rode Halve maan werden geraakt. Die hadden eten en medicijnen voor tienduizenden mensen in Aleppo bij zich. Zeker twintig mensen kwamen bij de aanval om het leven. Het weer, de dag begint met uitgestrekte wolkenvelden, maar de zon schijnt op sommige plaatsen ook. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 19 tot 21 graden en morgen wordt het wel warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan 30 files, op deze weeg heb je de meeste vertraging. A4 naar Amsterdam tussen Ipenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer door Bergingswerk. A6 richting Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg staat 8 kilometer en drie kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A9 ook maar Amstelveen, tussen Alkmaar en Bevenwijk 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Game for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 living live danger. <laughs> Every day. Oh, my God.